Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. 14 relschoppers moeten morgen voor de politierechter verschijnen vanwege de ongeregeldheden van afgelopen zaterdag in Den Haag. De 14 zijn 10 mannen, 1 vrouw en drie minderjarigen. De leeftijden variëren van 16 tot 60 jaar en ze komen uit het hele land. Volgens het OM komen ze in aanmerking voor supersnel recht. Bij 13 andere verdachten is eerst meer onderzoek nodig. Zeven van hen worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris... die kijkt of hun voorarrest moet worden verlengd. Vertrekborden van de NS worden vanaf oktober donkerblauw met witte letters in plaats van andersom... Deze zogenoemde donkere modus zou beter leesbaar zijn voor mensen met een visuele beperking... en gebruikt ook 5% minder stroom. Zowel de vertrekborden op de perrons als die in de stationshallen gaan in de donkere stand. In totaal zo'n 3600 schermen. Amersfoort ziet af van de komst van twee asielzoekerscentra. De gemeente zegt dat de mening van omwonenden en de gemeenteraad... niet goed genoeg in de plannen was meegenomen... Bij informatieavonden waren er protesten tegen de komst van de AZC's. Ook werd de burgemeester bedreigd. Een zwart-wit gestippeld veulen heeft op een veiling in België... het recordbedrag van 402.000 euro opgebracht. Volgens de Vlaamse fokker is het puur toeval... dat het dier een witte vacht met zwarte stippen heeft. Het veulen is drie maanden oud en heeft de naam zebra gekregen... geschreven met een hoofdletter C. Er was op een opbrengst van 20.000 euro gerekend. De gemiddelde prijs voor een veulen dat gefokt is voor de springsport. Maar de opbrengst was dus 20 keer zo hoog. Het winnende bot werd uitgebracht door een Olympische ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer. Later vanavond en vannacht in de kustgebieden enkele buien. Elders blijft het droog. Minima tussen 5 en 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, de meeste in de kustprovincies, bij 16 tot 18 graden.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 En dan begin ik weer even met wat gesproken woorden, want ja, weet je wat het is met die uh, Alex Nieuwland? Het is niet bij te houden met wat hij allemaal aan het doen is. Maar goed, uh, vandaag kleverde gewoon weer een nieuwe single in mijn mailbox en een hele mailwisseling zo van... Kan ik hem nou wel draaien? Ja, er zit een embargo op. Nee, er zit toch... toch het, er waren een hele hoop Babylonische spraakverwarringen, maar uiteindelijk zei hij... Nee hoor, je kan hem gewoon draaien. Dus daar nou, beginnen we dan mee. Uurtje nummer 2, Hier is de nieuwe van Newlands. Back to 1963. Times were changing through the voices. They were dreaming to. Liberty Back to 1963 The twins howl across the water Skaters race relentlessly Back to 1963 Quietly Back to 1963 The southern streets and rising waters Dream a future that could be Back to sixty Nou ken ik een collega ergens uh, van een uh, radio omroep, Radio Capella genaamd. En uh, dat programma dat heet Zwaardvis. Willem de Waard is ook een uh, vervent liefhebber van de, de muziek van Noelen. Dus ik uh, neem aan dat hij met zijn handen in het haar zit, want ja. We hadden, een paar weken geleden hadden we Noels. Daar uh, volgde op een gegeven moment Noel en Slide. En uh, ineens weer, uh, weer iets van Newland. En daarvoor, trouwens, van Noelend, had hij ook al iets van zichzelf al uitgebracht. Dus uh, kun je je voorstellen dat wij radiomakers, Alex, de gewoon nou op een gegeven moment gewoon niet meer weten wat, wat nieuw is. Uh, maar dat zit ook in je naam, denk ik. Newland met uh, de nieuwe single 1963. Dit is van hemzelf. Dus weer, hè? Dus. Uh, wel opletten, want uh, er zijn uh, wel wat verschillen. Newland Slider, uh, dat heeft weer te maken met zijn band. Waar hij mee optreedt. En waar ook, hij uh, ook allerlei dingen mee maakt. Dat is, dat is de band. Dan heeft hij zelf uh, natuurlijk nog iets. En dat is dus bijvoorbeeld dit. En uh, sinds kort dus, uh, werkt hij ook samen met Elsa van der Greft. En dat heet Newlands. Dus um, ga maar eventjes uh, nakijken op de socials. En dan kom je er vanzelf wel uit, denk ik. Goed, uurtje nummer 2 is begonnen. We gaan uh, verder weer doodleuk met een nog nieuwe release, want ook deze komt morgen uit. Daar zit een videoclip bij, uh, maar die videoclip die laat hem even op zich wachten. Lorena en de tijd, die hadden wij vorig jaar in uh, oktober, of dacht ik in oktober, ja, uh, nee, september zelfs. In de 3 voor 12 uh, Noord-Holland Vloedgolf van september van vorig jaar zat zij in... Samen met uh, Mischa Sprenger en met uh, Jeroen Meijer. En toen nog een uh, andere drummer. En tegenwoordig hebben ze uh, daar ook weer een nieuwe drummer. In de persoon van Jindra Hilhorst. Die naam uh, zegt mij wel wat, die naam, achternaam Heelhorst. Maar dat uh, is een ander verband. Maar dat ga ik je nog wel in de komende tijd nog wel een keer uitleggen, hoe dat zit. Uh, maar goed, ze hebben een nieuwe single, die komt morgen uit. En de, de nieuwe single die heet The Enemy. She says we're friends, but we're not friends. Don't do each other dirty like that Come on, thought you knew better than that I've no respect for the things you did behind my back It's just sad This is for you. People running through the motion, but your mind is never clean Never falter or smile, your reputation is deemed You will always be seen Who's time out? Zijn De heren van T-Rex die zijn ook hier ooit geweest in een radio-uitzending. Daar hebben we ook nog video's van. Ik stond een beetje te dromen eerlijk gezegd. Uh, het nummer heet Timeout. Out. Het, het, het doet me toch wel een beetje... Zit er zitten wat uh, hoeks in die mij sterk doen denken aan een, een of andere band ergens uit Californië. Red Hot Chili Peppers. Dat heb ik heel snel gezegd. Um, Lorena de Tijd en uh, The Enemy. Dat is weer totaal anders wat ze vorig jaar hebben gebracht hier in deze studio. En beide bands trouwens, T-Rex als Lorena en de Tijd, die komen gewoon boven het kanaal hier bij ons. Dus dat betekent hier Noord-Holland. Lorena en de Tijd komt uit Zaandam mensen en T-Rex uit Alkmaar. Dus dat zijn de winstreken van deze twee bands. Geldt niet voor deze band. Daarvan weet ik eigenlijk nooit of ze nou echt een beetje uit Haarlem komen. Er schijnen ook bandleden die weer uit het Leiden komen. En dat betekent altijd een getouwtrek tussen uh, mijn persoon... in de rol van hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland... en de hoofdredacteur van 3 voor 12 Leiden, Rogier van Nierop. Ja, en de ene keer zegt, mag ik hem doen? En dan uh, doen we allebei een beetje uitruilen. Dan zeggen we, nou de ene keer ben jij dan en de andere keer dan doe ik het. Dus uh, wat deze betreft, daar is ook nog wel een aardig uh, verhaal. Want ze hebben het uh, geprobeerd met chat GPT. Ik heb het al eens eerder verteld. Uh, om daar een soort van persbericht te schrijven, maar dat is er niet gelukt. Het is typisch hunk ten voeten uit. Uh, hier is blond allemaal. Ik denk ook een mooie, krijg ik een primeur toebedeeld. Vergeet ik hem er te draaien vorige week? Ik kwam er ineens thuis achter en ik denk, vrek, ik heb de bal helemaal niet uh, laten horen. Up in the modern world. En ik heb hem alsnog even gedeeld van de week ergens op een van de socials. Zo van, uh, ja, ik was hier niet vergeten. Maar nu hoor je hem alsnog. Om even de rekening te verheffen met de heren. Op een positieve manier dan, in dit geval. Op uh, in the morning, World, Daarvoor hoorde je Hunk met uh, Blond. En dit is night. Vier namen een beetje illustrer verbonden aan uh, dit programma. Dat is Joshua Nollet van Chef Special. Ooit een beetje gestrikt door Menno Hoestra, een van uh, de voormalige presentatoren van uh, Alternative FM. Vervolgens kwam daar ineens Suus de Groot bij. En Suus de Groot is de dame die je nu hoort: Sue the Knight. Vervolgens was daar ook een Fabiane Dammers die uh, daar ook nog een duit in het zakje deed. Uh, zij was de, de winnaars van 2008. En uh, ook haar zullen we zeker niet vergeten, want zij hoort uh, bij, uh, bij de Eregalerij als het gaat om het uh, programma groot te maken. En daar hoort Fabiane Dammers in genoemd te worden. En als laatste hadden wij ook nog de heer Frank Bond met zijn kornuiten. En daar komen we straks op. Uh, die dateren allemaal uit die periode zo rond 2008. Nou, wat zeg ik? 2010 zo'n beetje. Daar uh, begon het allemaal mee. Uh, om het uh, allemaal een beetje in de stijgers uh, te zetten. En uh, deze Suus de Groot heeft daar ook een bijdrage aan geleverd. So The Night. Uh, met een uh, nou, ja, redelijk recente single nog. Van uh, anderhalf tot twee jaar geleden was dit uh, uitgebracht. En... Ook daar heb ik wat over te melden, want ook zij is te zien en te beluisteren, mensen, in Slachthuizen Haalem. Komende zondagmiddag is een beetje een matiné met de Sexton Sunday Sound. Waar Sam Sexton dat allemaal vandaan haalt, ik weet het niet. Maar goed, uh, waarschijnlijk heeft dat ook weer te maken met haar wederhelle Bas. Die ook uh, vroeger bij een illustre band heeft gezeten, namelijk The Hype. En die is weer gekoppeld aan Jorik van Noorden. Nou, dat weet je het ongeveer wel. Uh, we gaan uh, even verder met uh, een onderdeel van het uh, programma. Want het is ook heel belangrijk dat wij ook uh, ja, muziekmakers die meedoen aan de popronde laten horen. Maar Donia Meijnen heeft een beetje een Frank Bond uitgehaald. Een Frank Bond streek. Want dat heeft uh, Frank Bond namelijk ook gedaan in 2012. Toen hij op een gegeven moment uh, bij een boekhandel terecht uh, kwam in Ilpendam. En ineens met Leo Blokhuis in gesprek raakte. Ja, toen was het kostje gekocht. Met Act Actors en liers in 2012. Want uh, ja, Leo Blokhuis uh, luisterde het album af. En die vond het een wereldalbum. Nou, zo is het een uh, soort gelijk verhaal met Donja Meijne, Want ik had het gesprek al ruim van tevoren opgenomen. En wat doet Donja? Die uh, benadert op een gegeven moment Jasper Leidens van 3 voor 12. Ja, en die zegt uh, van. Uh, nou, uh, luister er eens even naar. En die zegt, ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Kun ik hem woensdag draaien, die nieuwe single? Ja, uh, toen uh, was het bijna eigenlijk... Uh, ik vis achter het netje. Niet helemaal waar, jongens. Ik was iets eerder. Alleen het gesprek uh, wat Donja had afgelopen woensdag... ja, dat is een beetje last minute uh, gegaan... omdat uh, Jasper Leiders wel iets in de muziek van Donja Mijnen wel wat zag. Wie is Donja Meijnen? Nou, dat is Wabi Sabi. Want dat is haar alter ego. En Wabi Sabi doet op dit moment uh, een tour door Nederland... En ik had dus anderhalf tot twee weken geleden een gesprek met haar over de nieuwe single die eraan zit te komen: Out of Mind. Aan de telefoon hebben wij Donja Mijnen. En zij is. Ja, hè? Zeg ik het goed of niet? Ja, ja ik, uh, ik hoop het. Ja, uh, en, en, uh, ja Donja, jij bent uh, van Wabi Sabi of ben jij Wabi Sabi? ik ben Wabi Sabi. Oh. Uh, Laten we eerst daar maar eens mee beginnen met Wabi Sabi. Want hoe schrijf je het? Dat is één. Fati Wabi S-A-B-I. Ja, en, uh, en hoe ben je op die naam gekomen? Dat is twee. Um, <laughs> nou, ik heb eigenlijk gewoon gegoogeld naar namen die lekker bekten. Mm -hmm. Gewoon echt een naam dat lekker bekte en bleef hangen. En, het, en toen kwam ik gewoon... Naar het tegen, dit woord, dit woord tegen. Mm -hmm. uh, en toen ging ik me verdiepen in de betekenis ervan. En toen besefte ik me dat het enorm resenteert met mijn leven en hoe ik muziek schrijven benader. Dus ik dacht, wauw, dat is echt perfect. Ja, want uh, nu heb je het over de muziek. Maar omschrijven het eens is? Mijn muziek? Ja. Ja, mijn muziek. Uh, het gaat vooral heel erg over persoonlijke groei en uh, zelfreflectie, mm -hmm. dus een beetje dat soort van bovennatuurlijke larger than life gevoel mm -hmm. en de productie probeert dat ook heel erg terug te brengen, het is bijna een soort cinematic en uh, hopelijk neemt het je mee in een soort synthesizer-edoterie, dat is de bedoeling. Ja, uh, nu hebben jullie al een avond georganiseerd in de Oki. Ja, zeker. Ja, uh, hoe was dat? Ja, geweldig. Het was, uh, het was uh, echt heel veel voorbereiding en hard werken. Uh, ik heb vooral heel veel samen gewerkt met mijn lieve vriendje, Mijn ja. de Groet. Uh, hij is ook mijn, iemand waar ik content samen mee maak. Hij heeft ook de live ook onder andere met mij samen gedaan. En uh, hij is echt mijn maatje als het gaat om, uh, om gewoon dingen neer te zetten, om mijn visie tot leven te, te brengen. Ja. Um, dus we hebben gewoon, ik heb een heel stage idee uitgedacht en toen kwam ik met de Prisma slingers en toen kwam ik met de, oh zeg maar om een beetje hetzelfde setdressing idee van de live sessie ook daar op het podium neer te zetten. En toen heb ik een hoop vrienden verzameld en hebben mij geholpen en het was helemaal gek. Ik yeah. vond het heel leuk om echt uh, mijn visie daar echt neer te kunnen zetten. Ja. Hier zit stuk meteen. Ja, want wat, wat heb je gedaan voor als muzikale opleiding? Nou, ik zit nu nog op het conservatorium van Amsterdam. Ah, dus je bent er nog mee bezig? Ja, zeker. Ja, um, dan uh, zit je toch wel denk ik in een, een beetje een uh, goede omgeving... om ja, uh, op een goede manier muziek uh, te maken, denk ik. Ja, zeker. Ja? Ik vind het leuk dat ik altijd word uitgedaagd door uh, mijn klasgenootjes... want ik zit met aardig wat getalenteerde mensen in de klas. Ja, ja, uh, want, want uh, hoe, moeilijk is om, hoe moeilijk is het om creatief te zijn? Om een hele lastige vraag te stellen? Nou, in de context van het conservatorium of buiten de context van het conservatorium? Hè? Ja, nou ja, in, uh, in alles eigenlijk. Want uh, ja, ik zit me altijd met verbazing te kijken, waar halen ze het vandaan? Dus dan vraag ik me af, <lacht> hoe, doe je, hoe doe jij dat dan? Ja, het, is, het komt een beetje met vlagen. En het is, het, het, het, het, het, ja hangt ik heel erg van af hoe, hoe de wereld gaat. Ik merkte dat, dat, dat toen ik dat album had geschreven, was het ook wel een paar jaar geleden, mm. en uh, zat ik ook in een heel andere mindset dan nu. Ik was uh, heel erg melancholisch en ik had ook wel echt een soort burn-out. Dus ik, ik merkte dat ik me heel erg niet bewust niet meeslepen in die wat zwaardere gevoelens en dan kwamen er soms bizarre soort voorstellingen uit, wat ik dan probeerde te vertalen in de muziek. En nu ben ik op een persoonlijk level op een heel meer stabielere positie in mijn leven. Waardoor er ook een, een stuk minder bizarre sound uitkomt. Of zo. Maar nog steeds sick. Maar het is veel liever en dromeriger. Ja. Maar ik vind het wel lastig om... Maar toen kwam de creativiteit, dus werd heel erg getriggerd door heftige emoties. En nu merk ik dat het wel lastiger is om creatief blijven, uh, ook omdat ik nu natuurlijk die studie heb en ik vind het altijd lastig om, um, als ik iets moet studeren, als ik iets moet doen, om dan alsnog creatief te blijven. En ook uh, gewoon de staat van de wereld zorgt ook een beetje voor dat ik steeds wat minder creatief word van nature, maar het, het, het is er nog wel. Ja, nog al. omschrijf Wabi Sabi dan eens, uh, waar, waar moeten we aan denken? Beiden dus, dan, dan dat is goed dat je het zegt. Dus, beide. Ja, ja nou, Bobby um, Sadi gaat gewoon een beetje om het hele omarmen van de imperfectie en gewoon van het leven en, en de gang van het leven en het leven en dat leven en ook gewoon het laten bestaan van, van de wendingen die er zijn in het leven. En dat vind ik dan wel zo mooi, want ik zie mijn muziek heel erg als een soort dagboek, een soort momentopname, zoals dat bijvoorbeeld. Soms die nu in het EP staan, zijn echt een soort van momentopname van toen, van een paar jaar geleden. En ik zat toen heel erg in een soort ontwikkelingsproces van mezelf vinden en zo. Mm -hmm. En uh, dat is ook misschien grappig, want de naam van het EP heet dus ook Nebulosity. Maar misschien later daar nog meer over, want dat heeft daar ook weer mee te maken. Yeah. Maar dat... En dan nu de muziek die ik nu maak, is ook weer heel erg beïnvloed door de wendingen die mijn leven nu heeft. Ja. En ik vind het leuk om dat echt daarin te houden en alle dingen die ik tijdens het opnemen misschien ook ervaar als niet perfect, zoals oh, misschien is die audio-opname heel veel kraakjes of heel veel rare geheik erin en dan denk ik, nou laat ik dat er dan in verwerken ofzo. Ja, uh, nu is Wabi Sabi ook opgemerkt door de keuzemensen om het even netjes genderneutraal te houden. Uh, opgemerkt uh, om jou uit te nodigen voor de popronde. Hoe is dat dan? Nou, uh, super. <laughs> Stressvol en chaotisch en exciting. <laughs> ja, dus, dus daar is iets uh, waar je naar uitkijkt ja enorm ik kijk er heel erg naar uit ja zaterdag is dus de uh, 13 september is de eerste gig ja. en um, ik heb uh, tourbus ik heb ik geregeld en de uh, eigen in-ear monitor rig en ik neem een geluidsman mee en een visual DJ er mee en een content mee en het, het wordt gewoon een hele uitgepakte situatie want ik wil het gewoon zo true to to the vision houden als maar kan. Ja. Dus ik ik heb best wel en het is de eerste keer dat ik zoiets groot uh, organiseer, maar het is wel heel leerzaam en echt heel erg cool. Ja. ja, op het moment als wij dit uitzenden, dan heb jij je eerste optreden van een uh, van een popronde gehad, hè? Want uh, je gaat naar Nijmegen ook. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, dan heb ik dan ben ik dan heb ik natuurlijk Enschede ook. Dan, dan... Ook ook nog ja. Nou. Ja. Dus, dus dan is jouw eerste weekend al voorbij. Maar dat uh, is dan weer voor een latere keer. Want, uh, dan, uh, want misschien kom ik je nog wel ergens tegen tijdens een popperon Dat zou zomaar kunnen. Uh, dan de afsluitende vraag: Waar is Wabi Sabi te vinden op het wereldwijde web? Op het wereldwijde web. Ja, op vooral Instagram is het meeste uh, te volgen. Uh, daar je kan je gewoon alle releases en de shows bij houden. Voor de rest is dus ook op Spotify. En um, TikTok ook sinds kort. Oh, dus dan uh, doe je af en toe nog eens een dansje voor uh, TikTok? <laughs> nee, ik probeer, ik probeer uh, in te tunen met de TikTok. publiek een beetje niet mezelf de video's te nemen. En gewoon een beetje, ja, proberen daar ook uh, mensen mee te nemen in mijn, in mijn wereldje. Dan echt de aller, aller, allerlaatste vraag. Wanneer komt de EP? was nog uh, slim uh, geweest ook. Maar daarom had ik ook uh, deze week iets van een future uh, op onze website gezet. Zo van, uh, jongens, wij hebben een aankondiging uh, met Babi uh, Sabbi over de nieuwe single. En dus komt er nog een uh, vervolg, want er komt nog een EP uit. Je hebt het dus... Allemaal kunnen we horen uit de mond van Tonja Meijnen. Want zij zit achter Fabi-Sabi. En uh, ze trekt nu door Nederland met de We gaan uh, gauw verder. Deze had ik vorige week al gedraaid. Want dat was de nieuwe single van Judah Rivers. Niet wetende dat die morgen pas uitkomt. Nu, andermaal nog een keer te horen. Tik maar mijn boot. In my, spine, in my, body, my eyes, On my knees, a night. I pray for you, I pray for you. Your love, it's defined. It's coursing through this heart of mine. With my hands in the sky, I pray for you. I pray for you. Yeah, yeah. What if I'm all alone, all alone in my home? You're not dead to take on my bones, oh baby please will you come?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 down, yo. Yeah, hip-hop Tijd dat Jabbi Kopers soms ook nog wel eens uh, in de Chin Chin. Of de Kenzo. Of wat hadden we nog meer? De Leases had je ook nog. En uh, ergens in een, een of andere zijstegen van Zandvoort had je ook nog uh, de Kings Club. En ergens in de stationstraat dus is tegenwoordig een, een of andere harsduur. Oh, yeah. koffie shop. Moet ik het netjes zeggen. St. Caesar's Palace. Dat was ook nog, uh, ook nog iets harshoppers. Oh, ja, kijk uit wat je zegt wat dat betreft. Anders heb je een paar koffieshopboeren in je nek zitten. Maar goed, daar zit een beetje, een beetje het geluid in. Beach Bob van de heer Roberto Molina. Voluit heet hij Roberto Molina Ortega. En zijn vader, die heet... Dan moet ik even goed kijken. Alberto Molina Ortega. En uh, dat is ook uh, een beetje de initiale die hij voert als het gaat om het uh, geluid wat hij uitbrengt. Uh, en dit was uh, Beach Bob. En dat is een beetje de meest recente muzikale wapenfeit. Ja, en dat was de aanleiding om dan een heel stuk uh, te gaan uh, um, plaatsen op de 3 voor 12 Noord-Holland-website. Want ja, daar stond het uh, een en ander op. En, uh, dat heb ik uh, afgelopen week uh, geplaatst. Uh, stappen op de muzikale trein. Want Roberto, je kan hem tegenkomen als conducteur. En hij komt gewoon uit Zandvoort. Ja. Uh, dan heb ik uh, gewoon ook hier, dus uh, in dit ene uur, ook al iets uit Zandvoort. En volgende uur, mensen, zit er ook iets in. Dus uh, blijf gewoon even luisteren naar wat er uh, gaat gebeuren de, de komende... Uur, want het volgende uur, daar zit eigenlijk het zwaartepunt van deze Alternative FM van vanavond. Want daar gaat de nieuwe single van Alaska worden gepresenteerd. En op het moment dat ik dat doe, uh, speelt uh, de hoofdpersoon Frank Bond zelf ergens in het land. Namelijk in Amsterdam, in het uh, Mocini Theater, samen met uh, Jacob D. Edward, die is hier kind aan huis... En uh, degene met uh, wie wij uh, straks starten, het derde uur, is dat eigenlijk ook. Maar goed, uh, ik heb het gezegd uh, wie, wie dat zijn. Die twee uh, zijn zeker kind aan huis. Maar dat uh, is in het komende uur. En uh, zeker het laatste half uur, uh, dat is een beetje bestemd voor de Volendammers. Ja, zo kan het lopen. Uh, vorige week uh, had ik hier uh, Shoe in de uitzending. En toen draaide ik veel Metz samen met Rens. Die kennen we nog van Rens Jair en Ome Unkel. En Rens zelf is hier met Crazy ooit uh, geweest. Waarop uh, Thomas de Jong zegt... ja, dan wil ik uh, die vallenisvliegen van Sakaram horen... maar dan wel de versie die wij hier hebben uitgebracht. Die had ik toen niet bij me, nu wel. Hier is onze uitvoering van vallenisvliegen van Sakaram Vorig jaar gemaakt in november. blijven Waar jij het het minst voor